De Tunesische politie heeft in de zuidelijke stad Sidi Bouzid traangas ingezet tegen gewelddadige betogers. Sidi Bouzid is de geboorteplaats van de donderdag vermoorde oppositieleider Brahmi. Betogers die woedend zijn over zijn dood gooiden stenen naar de politie en staken autobanden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij Ennahda verantwoordelijk voor de moord. Brahmi werd gisteren begraven in de hoofdstad Tunis, waarna het ook tot rellen kwam. In Enschede is een bedrijfshal met daarin een aantal oldtimers uitgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele huizen in de buurt. De bewoners van die panden hadden zelf al besloten tijdelijk ergens anders heen te gaan. Bij de brand in Enschede raakte niemand gewond. Na een reeks van tegenvallende resultaten bij Siemens moet topman Peter Luscher het Luidse technologieconcern verlaten. Dat is besloten na een marathonvergadering van de Raad van Commissarissen in München.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 De brand woedt in het westen van Mallorca. Er is geen melding over gewonden of verbrande huizen. Het is overdag zo'n 40 graden op Mallorca en er staat veel wind. Dat maakt het voor de brandweer moeilijk om het vuur te bestrijden. Het weer, de meeste wolken en buien trekken geleidelijk weg... waarna de zon geregeld gaat schijnen, vooral in het westen. Het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon en een enkele bui. Dit was het NOS Journal.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 In september kiezen de Duitsers een nieuwe regering en Europa kijkt gespannen mee. Nieuwsuur gaat in zes deelstaten op zoek naar het geheim van het Duitse succes en de keerzijde ervan. Vanaf morgen, elke avond bij Nieuwsuur, om 10 uur op Nederland 2. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid, want het is summer sale bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40%, het tweede kussen voor de halve prijs en zelfs de tweede bedbodem gratis.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 En de thuisblijvers zoetjes aan de ruimte gaan, wordt het qua natuur steeds stiller op straat. Maar dan drukkende warmte, een verfrissende regenbui en, zoals gisteren, donder en bliksem. Een bliksemschicht is gemiddeld 5 tot 6,5 kilometer lang. En omdat licht nou eenmaal een hogere snelheid heeft dan geluid... zie je eerst de flitst en hoor je dan de donder. Geluid verplaatst zich met een snelheid van 300 meter per seconde. Hoor je de donder dus drie seconden na de flits... dan is de bliksem minder dan een kilometer van je vandaan... en is het verstandig om naar binnen te gaan. Uh, tegenwoordig ben je zelfs in een rijdende politieauto niet veilig... hoorde ik op het nieuws. Wie leidt aan brontofobie... Zal het sowieso wel binnenzitten tijdens donder en bliksem? Brontofobie. Ik las het woord, ik dacht het zou wel een ziekelijke angst voor brontosaurussen zijn. Maar nee, het is een fobie voor onweer. En bronto betekent donder. En een brontosaurus is dus een donderhagedis. Ik vermoed uh, dat hij zo heette, omdat hij met donderend geraas langs je grot kwam wandelen. Volgens Harry Geurts van het KNMI heeft een bliksemstraal een snelheid van 10 tot 30 procent van de lichtsnelheid. Dat is anderhalf keer de aarde rond in één seconde. Kortom, wil je met je bromtofobie als de bliksem naar binnen rennen, Ja, forget it, dat gaat je niet lukken. Goedemorgen. Nou, de grootste brontofoop van Nederland is hier binnen, denk ik, ergens onder een stoel gaan liggen. Dat is mijn hond. Dus laat ik snel overgaan op wat rustgevender onderwerp. Ik heb zelf trouwens ook een redelijk praktisch probleem hier. Als radiomaker moet je natuurlijk aan veel verschillende dingen denken. Hè. De teksten moeten zo fijn, foutloos mogelijk uit je mond komen. Je moet de tijd in de, in de gaten houden. Uh, je moet goed naar je gasten luisteren. Maar mijn grootste probleem is op het moment dat mijn blaadjes niet moeten wegwaaien. Want we zitten buiten bij Stadzicht, bij het meer. En het, qua temperatuur is het prima te doen. De zwaluwen hier die scheren over mijn hoofd het is echt fantastisch. Maar het waait behoorlijk. Dus af, als u mij af en toe een beetje met tekst kwijt hoort te zijn... of uh, dit geluid, dan is het dus omdat de blaadjes... Wegwapperen. Goed, waar gaan we het over hebben hier? Ook over het nadenmeer zelf, namelijk de libellen die hier heel veel voorkomen. We gaan een kleine inventari inventarisatie doen. Uh, verder gaan we aan de grote schoonmaak. Hoe kun je bijvoorbeeld zelf CO2 uit de lucht halen? We praten over een mega schoonmaakactie op het Noordzeestrand. De My Beach Cleanup Challenge. En over beach gesproken, Menno heeft een paar weken vakantie. Dus uh, u zult het voorlopig alleen met mij moeten doen. Ik ben Janine Aubring en tot tien uur is dit Vroege Vogels.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 Van London Mozart-players waren dit. Ze speelden het vierde deel Allegro Assai uit de symfonie in Besgroot... van de Italiaanse componist Muzio Clementi. Wij zitten hier met de vroege vogels nu een maand of vijf in de gasterij Stadzicht. En uh, we zitten natuurlijk niet alleen voor de lekkere koffie hier... maar vooral ook voor de omgeving, de natuur hier om ons heen. Want die is fantastisch. En we proberen er eigenlijk elke week wel iets mee te doen. Iets uit deze omgeving uit te zenden. Het liefst live natuurlijk. Dat is het leukst. Maar sommige onderwerpen ja, die kun je gewoon niet doen op dit tijdstip. Hè. Het laat zich niet dwingen, hè. sommige beesten. Ja, dat zijn nog helemaal geen vroege vogels, maar meer langslapers. Zoals bijvoorbeeld libellen. ochtends vroeg zie je die maar weinig. Dus is Joost Huizing deze week een keer smiddags... hier gaan inventariseren met Hans van Oosterhout. Zie je me gaan over het pad? Ja, maar wat is het? Dit is een uh, gewone toe. Oh. Het is ook herkenbaar dat hij, hij zit nu weer op de grond zit. Dit soort zandplekjes op dit soort paden, die zijn wat warmer dan het omringende grasland. En die oefenlibellen gaan heel vaak op dit soort kale plekjes zitten. Nou hebben we voor deze inventarisatie volgens mij de warmste dag van het jaar uitgekozen. Ja. Is dat goed uh, libellen weer? Nee, nee. Dit nee? Is, hoe warmer, hoe beter, maar dit gaat wel een beetje de grenzen te buiten. Dit is uh, iets te warm, zelfs voor libellen. Ook libellen, net zoals dagvlinders, kunnen een beetje overhit raken. Dus die zullen zich nu wat uh, meer gedijst houden en wat... Uh, rustiger in de bomen en op beschaduwde plekken gaan zitten. En zo min mogelijk bewegen. Net zoals wij. Dat is het beste eigenlijk. Ja. Er liggen ook nog wel wat vlinders voor onze voeten weg. Ja. Oeh, dat is... Wat zag je? Er gaat een uh, vroege glazenmaker. Die hing hier in het gras. Ook een beetje uit te puffen. Maar uh, ik zag hem te laat. Hier in de buurt van het Naardermeer zitten natuurlijk veel libellen... omdat het nat is. En dat ja. hebben ze nodig. Grote plassen. Dat zijn speciale soorten die daar... Uh, gebruik van maken, maar ook heel veel eh, natte natuurontwikkelingsgebieden rondom het Naardenmeer. Wel heel veel verschillende soorten eh, die gebruik maken van die eh, wat lagere plasjes. Ja. Eh, met dat natuurontwikkeling heb je allemaal van die eh, voormalige weilanden die ze afschrapen. Mm het -hmm. zijn pionierssoorten eh, die daarop afkomen. Dus eh, al met al eh, het Naardenmeer en de omstreken eh, hebben heel wat Goeie verschillende plek. biotopen ja. en voor verschillende soorten libellen. Kijk, ze zijn er wel, maar je moet ze net maar zien. Ja, dat is altijd met natuur, hè? Ja, ja. Ze moeten er zijn. Kan niet anders. Als je anders. nou hier loopt, als je ziet hoeveel vlinders... Er vlak voor je voeten opvliegen, al die bruine zandoogjes. Ze zitten er genoeg, maar uh, je, je ziet ze bijna niet zitten. Ze zijn zo uh, goed gecamoufleerd en dat hebben de libellen ook. Als je uh, s ochtends vroeg komt, dan, als het nog te koud is... dan hangen al die libellen in dat gras of in de bomen... te rusten, te wachten tot de zon komt... En, uh, op te warmen en dan uh, de lucht in te gaan. Ja, dat is de reden dat we het niet live doen. Want ochtends, zo tussen 8 en 10: dan is het voor, uh, voor libellen eigenlijk nog te vroeg. Ja, ja, dan moet je echt heel erg goed gaan zoeken wil je er eentje kunnen vinden. Maar als je dan bij zo'n bosrand gaat staan of bij zo'n rietveld... en er een paar keer langs loopt om te kijken of je libellen ziet... dan zul je er misschien één of twee vinden. En als die zon dan eenmaal doorkomt en de libellen worden actief... dan zie je pas hoeveel er uit dat riet ja, ja. komen. En dat is schrikbarend, dan denk je dat je goed, goed aan het zoeken veel. bent. Ja, nee, dat, dat nog niet. Maar je, je denkt dat je goed aan het zoeken bent. En uh, hoeveel van die beesten je gewoon makkelijk over het hoofd ziet. Ja. En dat is natuurlijk maar goed ook. Want anders, als wij ze kunnen vinden, kunnen predatoren ze ook vinden. Waar moeten ze bang voor zijn? Wat voor beesten? Vogels? Vogels. Maar Met name uh, die grote libellen. Waar we nu er nou een beetje naar aan het kijken zijn. Met name als ze net uh, uit een larvenhuidje komen, dan zijn ze nog helemaal zacht. En dan uh, zijn de vogels de gek op. Ja. En zolang die huid nog niet hard is geworden... is dat natuurlijk heel makkelijk wegpeuzelen. Ik heb wel eens een verhaal gehoord van een mus... die uh, ergens in een tuintje uh, waar een vijver in zat... die had zich gespecialiseerd in blauwe glazenmakers. Die wist dat er heel veel blauwe glazenmakers uit zouden kruipen, sluipen. Dus dat de larven ja. uit de vijver zouden komen... en in de planten gingen hangen om uh, uit te harden. En daar had hij zich in gespecialiseerd in. Die zat er gewoon de hele dag te wachten tot er weer eentje uit dat vijvertje kwam. Om hem dan meteen naar zijn nesten te brengen. Wat zie je nou? kleine vuurvlinder. Zo'n libel die uitkomt, oh. ja, die, die zit... Hoor je hem? Als ze opvliegen hoor je meestal, als ze in dat gras hangen, hoor je even tikken tegen het gras. Zo'n ritsel. Een beetje nee. van, oh, ik ben te laat. Ja. Hij heeft de lucht al... We zijn zo meteen even stil. Dat is een... Een groot dikkopje. Citroenvlinder. Ja, een citroenvlinder. Een heel verse, mooi. nieuwe ja. generatie. Die vlinders hebben ze zo te zien wat minder last van. Die hitte. Oh, nog eentje. Ja, ook een citroen. Ja. Waar zie je aan dat het een mannetje was? Hij is heel geel. Die er nou opvliegt, dat is een vrouwtje. Ja, als we naast elkaar zijn, dan zie ik ook het verschil. Ja. Een beetje groenig. En als hij vliegt, lijkt het net een witje. Daar zit een uh, landkaartje. Die onderste. Ja. En een uh, Sint-Jansvlinder. En er komt nog iets anders naast zitten. Een groot dikkopje met die vlekjes. Dat is fantastisch. We zijn op zoek naar libellen. Ja, en maar... de vlinders. <laughs> ja, een mooi plekje met uh, distels, hè? Veel nectar voor die vlinders. Dus hier heeft een libel niks te zoeken. Hooguit die vlinders. Een libel is geen vegetariër. Nee, nee, nee. nee, nee Oeh, nee. hier gaat een... Nou, ja, nee. wat is het er voorheen? Het is een vrouwtje. Gewoon een oeverlibel. Waar zie je dat nou aan? Aan het vliegbeeld. Het is een beetje gelig uh, en het formaat. Ik ken jou eigenlijk vooral als vogelaar. Ja. Waarom ben je geswitcht? Uh, dat is een gewetensvraag, <laughs> denk ik. Op een gegeven moment had ik de meeste vogels wel gezien in Nederland. Nieuwe liefde, ja. ja. En uh, het is toch... Uh, vlinders en libellen is tijdens de zomer... en dan is het qua vogels een stuk uh, minder interessant. Er zijn al die vogels rustig en bezig met hun jongen. En dan vliegen die libellen en die... Uh, Vlinders, volop. Oh, daar zit een mooie heide-libel. Ja, veel kleinere. Helemaal rood. Een klein libelletje. Ja, een beetje een tussenslag. Je hebt de juffertjes. Dat zijn die. Oh, daar zit trouwens nog een landkaartje. Ja. Een takje eronder. Je hebt Laat die je juffertjes. nou niet afleiden, joh. Eh, sorry. We veel heel veel te, veel te, <laughs> te zien. Oh, kijk, daar hij komt hij komt dichterbij. Ja. Met een uh, bloedrode. Dan zie je mooi dat hij vier vleugels heeft. Ja hebben alle libellen dat? Ja, en die kunnen ze ook onafhankelijk van elkaar kunnen die, uh, bewegen. Heidelibel is altijd lastig dat er een aantal soorten heel erg op elkaar lijken. Hier vliegen er drie en het eerste wat je moet doen is naar de poten kijken. Deze heeft hele zwarte poten en daarmee wordt het een bloedrode heidelibel. Als ze zwarte poten hebben, bloedrode. Als de poten twee kleuren zijn, dan is het bruinrode of steenrode heidelibel. En dan moet je kijken hoe de snuit getekend is bij die beesten. Maar bij deze hoef je nog niet verder te kijken. Hij heeft hele zwarte poten en daarmee bloedrode. En hij laat zich mooi zien. Ja, mooi uitgekleurd. Nou heb je libellen, glazenmakers, juffers. Ja, je hebt twee hoofdgroepen waterjuffers. Dat zijn de kleintjes. Die verwacht ik hier bij het Nadermeer. Ja, die zullen hier dadelijk in dit, langs het pad heel veel zitten. En je hebt de, de echte libellen. Een Libel is een echte libel. Juffers hebben meestal in rust hun vleugels uh, langs het lichaam. En libellen hebben hun vleugels altijd uit elkaar. Dus die hangen plat, zoals je ze alle vier ziet. Ja. Er zijn allerlei uitzonderingen op, net zoals bij alles in de natuur. Maar daar kun je het een beetje aan zien. Want er zijn ook hele kleine libellen, die nog bijna nog kleiner zijn dan juffers. En er zijn ook flink grote juffers, die bijna groter zijn dan de kleinste echte libellen. Gelukkig maken ze het ons niet makkelijk. Nee, hè? nee, nee, nee. gelukkig hebben we er in Nederland niet zo heel veel. Wat noem je niet zo heel veel? Ik geloof dat ze... Uh... 70 soorten in Nederland uh, zijn gezien. En daarbij zitten dan ook alle zeldzame die één keer in hetzelfde jaar opduiken. Hier in het uh, ik nog even opgezocht, er uh, zijn 37 soorten gezien. Zeg maar de helft van alle Nederlandse soorten kan je hier vinden? Ja, ja. ja. En allemaal citroentjes. Citroentjes, oh. Hier een vrouwtje weer, zie je dat? Met dat groen. Ja, en daar die mannetje En daar mannetjes. nog een vrouw en nog een man. Jeetje. De citroenvlinder die doet het echt... Uh, Heel erg goed dit jaar. Ik heb nog nooit zoveel citroenvlinders gezien als dit jaar. En daar worden we dan een beetje vrolijk van. Ja, in deze tijd zie je ook heel veel van die libellen met... dat uh, is zo mooi als ze aan het paren zijn, een paringswiel. Een paringswiel, ja. ja. Een beetje dat de die vorm die... van een hart ja. vormen. Op het moment dat die vrouwen gereed zijn om uh, zich voor te planten... dan uh, laat ze zich pakken door een man achter de kop. En dan uh, krijg je eerst... Het, een, klinkt dat een, gek, ze laten ze ja, pakken achter het, de het, kop. Is heel, ja. Het gaat ook heel bruut. Uh, je ziet ook heel vaak libellen, vrouwtjes libellen, die echt uh, misvormingen en verwondingen hebben. Omdat ze soms door meerdere mannen tegelijkertijd te pakken worden genomen. En dan, als die eenmaal vast heeft, dan uh, gaan ze in tandem zoeken, uh, zoeken ze een rustig plekje op. En dan uh, vindt de paring ja. plaats in dat uh, paringswiel. En het is een mooi gezicht, want dan vliegen ze inderdaad tandem met z'n tweeën. Ja, ja, achter elkaar. Nou ja, alleen maar citroentjes. Nou, echt... Ik heb echt nog nooit zoveel gezien. <laughs> Jij eet je, Nina. Ik denk dat hij libellen zeg maar gedrag ja. zeggen. We weer over op de vlinders. <laughs> nee, dit is echt... Uh... Ongelooflijk. Pianist Ceta Daniel speelde een stuk van de Poolse componist Moskowski. Het heette pre du Bersol. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, de afgelopen dagen was er in Nederland een invasie van kruisbekken. Dit is niet, het klinkt niet echt als een invasie. Dit is één kruisbek, maar even zodat u een beetje een geluidsbeeld heeft. De vogels worden gezien in de grote bosgebieden, maar ook langs de kust en op de Waddeneilanden. Ze komen uit de bossen van Scandinavië en Rusland. De naam slaat op de bovenste en onderste snavelhelft die elkaar kruisen. Heel geschikt om bijvoorbeeld zaden uit dennen en sparappels mee te halen. Meer waarnemingen op de Veluolijn 035 6711 338. Een kleine samenvatting van de meldingen van afgelopen week. Peter Fabel, Almere. Het lijkt wel of het na deze hittegolf alweer herfst wordt... In onze tuin hebben we in de zeer droge grasmat een paar groepjes witte paddenstoelen. Het zijn, denk ik, satijnvezelkoppen. Greet Bakker spreekt je uit Zwolle. In mijn postzegelachter tuintje staat op dit moment een vlinderstruik. Prachtig te bloeien. Met wel zo'n ruim, ik heb ze net even geteld, 80 bloeiende witte bloemen. Maar helaas geen vlinder te bekennen. Mevrouw Van Gorkem uit Lamer. Vanmorgen ontdekte ik op onze peterselieplanten de groene zomermeter. Ik heb nog nooit zo'n mooie vlinden gezien. Bertus van de Kolk. In de vijver op de IVM-tuin in Reden bloeit de kikkerbeet of Duidblad met drietallige witte bloemtjes. Ook de waterpers bloeit met een onopvallend 3 mm groot bloempje aan een lange, dunne, draadvormige bloemsteel. Kees Schouten uit Driehuis. Al een paar jaar staat onze tuin vol met klaprozen die we hebben gezaaid. Een tientallen hommels maken een rondje om de meeldraden en rond de stampers. En dat geeft een heerlijk zomers gezoem. Dit jaar hebben ze ons als cadeautje verrast met een hommelnest tussen onze openhaarblokken. Willem Wagenbeek, Amersfoort. In mijn vijver bloeit voor de tweede keer de dotterbloem. En dat vind ik zo uitzonderlijk. ...met mevrouw Schenk. Op vrijdag heb ik langs de uiterwaarden boven Zutphen... ...een zwarte ooievaar gezien. Heel bijzonder. De pantomime was dit uit de balletsuite Pygmalion... van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Uh, het leek er net even op dat er blauwe lucht zou komen. De wolken dreven een beetje uit elkaar hier... In Naarden, maar nu trekt het toch weer aardig dicht. En de wind steekt enorm op. Er liggen pakjes uh, thee op tafel en die waaien weg. En het kleed van de tafel wappert hier omhoog. Dus ik, heb, ik moet echt alles zo vasthouden. Goed, ik hoop dat we er na half negen nog zijn en dat we niet zijn weggewaaid. We gaan even kort naar Sterren en Nieuws. Gelezen door Robert Baltus. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Half negen. In Frankrijk zijn dertig mensen gewond geraakt toen vlakbij Parijs een feesttent omwaaide. Zes van hen liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. Ook andere delen van Frankrijk daar zorgden onweer en zware windvlagen voor overlast. In Nederland hebben die niet tot grote problemen geleid. Wel kwamen uit het hele land meldingen van blikseminslagen en wateroverlast. Ook leiden blikseminslagen her en der tot brandjes. Paus Franciscus heeft Braziliaanse jongeren opgeroepen om te strijden tegen apathie en voor een betere samenleving. Op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro verwees hij daarmee naar de recente demonstraties in Brazilië. De waken ging vooraf aan een viering vandaag op het strand van Copacabana. De wanneer voor het burgemeesterschap in New York van uh, democraat Anthony Weiner... heeft een nieuwe klap opgelopen met het vertrek van zijn campagne Leider. Weiner is in opspraak door nieuwe onthullingen over sekscontacten met vrouwen op internet. Het weer de meeste wolken en buien trekken geleidelijk weg... waarna de geregelde zon gaat schijnen, vooral in het westen. Het wordt 22 tot 25 graden.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 Nou, We zijn nog niet weggewaaid. Wekelijks vissen we hierbij Vroege Vogels in onze goed gevulde vijveren vol columnisten. En deze week is de beurt aan. Wouter Klootwijk. Wouter Klootwijk, consumentenjournalist, programmamaker, vooral kritisch op alles wat hij in zijn mond stopt, bekend van uh, ooit de Keuringsdienst van Waarden... nu de wilde keuken, Klootwijk aan zee, en over zee gesproken. Zijn column. Vissenvoer. Een kort gedicht, u kunt het makkelijk onthouden. Een vis eet gewis, de vis die er is. Hoog in Noorwegen, boven de poolgrens. We hadden een grote kabeljauw gekregen van een visser... Eens in de paar jaar zoek ik in Noorwegen Kjell Mittling op. Hij is visbioloog. Hij ontleedde de kabeljauw en vertelde erover. Vol bewondering. De vis heeft een zwemblaas waarmee hij zonder lichamelijke inspanning... op de door hem gewenste diepte in de zee kan rondhangen. Als zo'n vis gevangen wordt en snel omhoog getrokken... kan de zwemblaas beschadigd raken. Zo pas hebben biologen ontdekt dat kabeljauw zijn zwemblaas... als een lekke binnenband van een fiets zelf kan repareren. Dat zou, maar dat bedenk ik en heb ik niet van die bioloog... dat zou kunnen betekenen dat als je zo'n kabeljauw vangt... en hij is niet naar je zin, te klein bijvoorbeeld... dat je hem overboord kunt gooien, levend... zodat hij na herstel van zijn binnenband verder kan zwemmen en door kan groeien. Maar we maakten ook de maag open van de kabeljauw. En toen zag ik met eigen ogen wat ik al honderd keer had horen vertellen... De maag was goed gevuld met vis. Wat voor vis? Kabeljauw. En aan de restanten van de koppen te zien twee hele grote. Kabeljauw eet vis en het kan hem niet schelen welke. Hij eet de vis die er is. Is er geen haring in de buurt, dan eet je je zusje op. Zeker is dat vis die overboord gaat, bijvangst, de makkelijkste prooi is. Bijvangst is fantastisch vissenvoer. Kom je dichter bij huis, de Noordzee, vang je een kabeljauw... kijk je wat hij at, dan is de kans groot dat je platvis in zijn maag vindt. Visbiologen deden onderzoek naar het dieet van kabeljauw in de Noordzee. Ze vonden soms opvallend veel kleine school en kleine tong... en bijna geen grote. En dan moet je weten dat een kabeljauw vis kan eten zo groot... als wel 70% van zijn eigen lichaamsgewicht. Waarom dan die kleintjes? Zeker is het niet, maar een veronderstelling. Vissers op de Noordzee gooien ondermaatse vis overboord. Kabeljauw en andere rovers, zoals zeehonden die het ook goed doorhebben... hoeven alleen maar achter het schip aan te zwemmen. Ze worden gevoerd. En dat mag niet meer van Europa. Alle bijvangst doet er niet toe wat. Alles moet aan land worden gebracht. Dat is beter. Voor wat dat precies beter is, moet nog even goed doorverzonnen worden. Iets met het milieu en duurzaam. Maar de maatregel is alvast afgekondigd. Goed. Maar wat eten de kabeljauwen en zeehonden dan... als bijvangst niet meer terug in zee mag? Dan eten ze andere vis. En net zoveel kilo's als ze voorheen... aan overboord gekieperde bijvangst verslonden. Een vis eet gewis de vis die er is. Het derde deel uit het blaassextet in in groot was dit... van de bohemse componist Lesel. Overzomerende, grauwe ganzen zijn de schrik van boeren en van Schiphol. Maar voor de Oostwaarders Plassen zijn ze juist een zegen. Met hun eetgewoontes zorgen ze voor afwisseling in het riet van het moeras En dat is weer goed voor <coughs> andere rietvogels. <coughs> Excuses. Grauwe ganzen spelen daarom een belangrijke rol in de film De Nieuwe Wildernis, die vanaf 26 september in de bioscoop draait. Voor de grauwe gans en misschien nog wel voor een glimpje van de zeearend ging Henry Radstaak met filmer Ruben Smit het gebied in. Wat was het? Een groenpootruiter. Ben je niet? Ja. Daar gaat hij. Nee, het is een tureluur. Excuus. Ik dacht heel even een turen? groenpootruiter. Nee, het is een turenluur. Oh, kijk. Hier. Hier ligt een... Uh... Ja, nou, het is wel een jonge grauwe gans. Een aangevreten grauwe gans, ja. Ja, en daar verderop ook nog een paar, oh, zie je. Ja, die zijn helemaal geplukt door, de vos, denk ik. Ja, dit zijn vossen, heel duidelijk. Vossen, ja. de, de, de, ja, kijk, is dat een aaskevers er al meteen in Zo, zitten? Zo, ja ja, ja, ja, Meteen. Ja, je, He, dus je tilt die, hem op en dan komen eigenlijk twintig van die, uh, die, die aaskevers. Ja. Nee, je, uh, je ziet hier de vleugels van een jonge grauwe gans. Je ziet het aan de, aan de veren, die zijn nog uh, heel uh, jeugdig. Ja, en die zijn vaak de sjaak, hè, die... Uh, die hebben te laat in de gaten dat ze weg moeten rennen. Het was ook trouwens mooi te zien op de webcam van Volg de Vos, hè? Hier, de Ja, de exact. Die, ja, ja, ja, klopt. Dan ligt, nou, die, die liepen ze wat de Vossenburg in, natuurlijk. Ja. Dus dat is vragen en moeilijkheden. Nou, dan gaan we even de, de kijkhut in. Ja. Het is eigenlijk meer een telhut, hè? Ja, je kijken ze vogels. De Tellen ze ook. Nou, het luik gaat dicht. De kijkluik. gaat.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 Die stiekemers die zijn een stukje verderop gaan zitten. Wat, heb je daar nog iets van kunnen draaien voor de, voor de film, voor de nieuwe film? Ja, we hebben, we hebben absoluut wel beeldmateriaal van de. Hey, er zit een jong op het nest. Oh ja? Ja, ja? ja, ja, ja, ja, ja. Ja, oh ja, dus één, zo te zien één jong. Volgens mij hebben we dan een primeur. En dat moeten zeggen dat de dat Plassen één jong hebben, Terzij die ander uitgevlogen is. Maar... Ja, je weet het nooit zeker natuurlijk. Nee, maar er zit er, zit er één op. Kijk maar even. Ja, oh, ja, ja, ja. Hij is best groot al. Hij is heel groot. Hij is, hij is vliegvlug. Ja. Ik verwacht dat hij, als ik hem zo zie, verwacht ik dat hij ieder moment uh, uit gaat vliegen. Met een beetje geluk kunnen we hem nog wat... Ja, nu kijkt hij op. Oh, hij is aan het oefenen met vliegen. Kijk eens, Kenny, oh ja, moet ja, kijken. Hoe gaaf. Zie je? We zeggen het. Hij is, hij is echt... Hij is ja, ja, ja. zijn vleugels aan het, aan het... Ja, ja, ja. ja, ja aan het uitslaan. ja. ja. ja.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 Onverstoorbaar in die boom daarnaast. Kijk, daar gaan de spreidt zijn vleugels weer, dat jong. Doe maar. Ja. Je ziet mooi die gele, die gele, die gele poten. Knalgel, hè? He? echt heel echt ja. Ja, ja. ja. Dat valt heel erg op. Verder nog vrij zwart. Ja. En, eh... Uh, Als uh... je licht dan op zijn borst. Ja. ja. Nou, ik weet niet, hoor. Of hij vandaag gaat vliegen. Nee, in ik Weet de uh, Een beetje wishful thinking is dat, hè? <laughs>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 Pascal Roger zet even een stevig punt. Dr. Gradus Ad Parnassum was dit uit de pianocyclus Children's Corner... van de Fransman Claude Debussy. Tja, het imago van Exoten is niet al te best. Ze verdringen inheemse soorten, bedreigen de volksgezondheid... en het kost klauwen voor geld om ze te bestrijden. Onzin, zegt Rob Leeuwens, auteur van de net verschenen veldgids Exoten. Ze zijn juist een verrijking voor de natuur... Waar of niet, we hebben er inmiddels zoveel dat ze niet meer zijn weg te denken. Exoten zitten overal. Soms al honderden jaren geleden door, jawel, de mens binnengebracht. Jeannette Paramor gaat met de gids op zak samen met Rob Leeuwers op zoek naar exoten in de duinen bij Noordwijk. Ze hoeven niet heel lang te zoeken. Ja, kijk, hier hebben we de eerste exot al. De rimpelroos. Daar staan de duinen tegenwoordig vol mee. Het is, uh, een prachtige ding is het ook komt uit Oost-Azië. Prachtige, ja, hardroze bloemen. Ja, schitterend. Er zit ook heel veel insecten op, zien we. Mooie kever. Oh ja, ja. Oh. En sinds wanneer is hij in Nederland? Hij is al tientallen jaren in Nederland. Ik moet eerst zeggen, ik weet niet uit mijn hoofd hoe hij hier gekomen is. Nou, we zoeken maar, het maar, op, op hè. He, want ik in het boek uh, uh, opzoeken. De veldgids Exoten hebben we hier uh, bij ons. En daar zou hij dus oh, in ja. moeten staan. als het goed Oh, hier is. moet hij in staan. Kijk, de de, de rimperroos op blad Bladzijde 40... 40. Kijk, daar staat hij. Ja. Hij is ingevoerd als, als sierplant. Maar uh, hij is gaan verwilderen. Uh, en dat is in het begin van vorige eeuw gebeurd. En, en tussen staan de duinen er vol mee. Want dat, dat staat allemaal beschreven, in deze gids. Ook uh, of er gevolgen zijn. Want sommige soorten zijn er helemaal geen gevolgen. Die zijn alleen maar uh, een verrijking van onze eigen flora en fauna. Maar uh, sommige soorten, zoals deze. Die uh, vormen zulke dichte struwelen. Mm -hmm. Je ziet het, dat uh, er eigenlijk bijna niks anders meer kan Hele groeien. Hoe compacte uh, ja. grote bossen het gehoord, ja. Hè? Ja. Het uh, blijkt zo te zijn dat heel globaal van de duizend soorten die binnenkomen, kunnen honderd zich handhaven, mm -hmm. en daarvan kunnen tien zich uitbreiden. en daarvan zal één uiteindelijk een plaag gaan vormen. Ja. Dat is heel globaal, hoor. Dat, uh, in werkelijkheid uh, liggen die cijfers wel een beetje anders. Dus er zijn een beetje onterecht dat een exotie naam heeft... dat hij altijd de andere soorten verdrinkt? Absoluut, dat is uh, heel onterecht. Mm -hmm. Maar juist die gevallen waar het gebeurt, die vallen ons op. Ja. En de andere gevallen waar we eigenlijk alleen maar te maken hebben... met iets een verrijking mm -hmm. van onze flora en fauna, dat, dat vinden we mooi. Daar maken we geen problemen over. Nou, we zijn nog maar net de parkeerplaats af en we hebben er dus al één gevonden. Hè, hier. Ja, ja, het weemelt van de exoten hier. Ja. ja, we gaan even de duinen in. Oké. Okay. Als ik nou goed zie, dan is hier onze eerste Amerikaanse vogelkers. Ja, deze struik. Die staat er gewoon tussen die andere. En dat is, dat is wel degelijk een exoot waar we problemen mee hebben. Oh, ja? Die is oorspronkelijk... Als een, een verrijking gezien van uh, de Nederlandse flora. En die is bewust ook ingevoerd. Door wie? Door de bosbouwers. Maar na verloop van tijd bleek toch dat er uh, een aantal negatieve effecten waren. Waardoor die uh, plaatselijke flora en fauna toch weer begon te verdringen. Nu, het, en... nu je hem aanweest, zie ik hem ineens overal? Ja, is dat, ja, ja dat is, dat is, dat is ja. zoekbeeld noemen we dat. Maar inmiddels noemen we het bospest... Het heeft een bijnaam gekregen. Het is een ja. bospest. Dat zegt genoeg, hè? En uh, hij wordt ook bestreden op allerlei mogelijke manieren. Zo even hier het voetpad ja, op dit, uh, dit pad op gaan. Partie ja. van de konijnenkeutels. Dat zijn ja. ook echt zo, hè? Las ik dat ja. mee, verbazing in je gids. Ja, ja dat klopt. Wat dat is er nou gewoner dan een konijn? Uh, dat vinden wij natuurlijk allemaal omdat we nog geen 200 jaar geleden leefden. <laughs> ook meegenomen maar, dus. Het zit ook meegenomen en uh, er zijn eigenlijk twee verschillende verhalen over. De ene is dat hij meegenomen is door de Romeinen. De andere is dat hij meegenomen is door monniken vanuit het Iberisch-Scherenland. Maar dat, dat ben ik nog aan het uitzoeken eigenlijk. Okay. Maar het is wel degelijk een, een exot. Alleen, hij is al zo lang hier dat we eigenlijk vinden dat hij bij onze natuurlijke flora en fauna hoort. Dat is natuurlijk ook zoiets, waar leg je de grens? Ja. Over het algemeen proberen we die te leggen rond 1850. En alles wat daarvoor is binnengekomen, nou ja... Daar, dat, hoort er nou bij. dat hoort er nou wel bij. Nou, we naderen het strand, hè, volgens mij. Ja, de, ik hoor de zee in elk geval. Mm -hmm. Even goed kijken wat de handigste manier is om te lopen. Ja. Nou, eens even kijken. We komen in de buurt van de Waterlijn. En dan, en dan zien we natuurlijk zie je... veel schelpen. Heel veel schelpen. En ik zie hier al de eerste die ik je wilde laten zien. Ja. Kijk eens. Aha. De Amerikaanse zwaardschede. Ja. Daar ligt het hier inderdaad vol, nee? Ja, inderdaad. En, toegang... en die komt dus uit Amerika, zo die, toe komt, toe, ja, die komt uit Amerika. Ja. Die dachten, het is in Europa leuker. Dit is dus echt een soort die wel degelijk uh, verdringing heeft veroorzaakt. Want, uh, nadat die hier uh, was binnengekomen... dat is pas in de jaren tachtig, ja, zie ik. Ja, klopt. Ja. En uh, we hadden hier al een aantal uh, verwanten van deze soort, vier, vijf. En uh, die zijn eigenlijk allemaal bijna helemaal verdrongen. Dat, als je nu hier op het strand loopt, vind je bijna alleen nog maar deze soort... En ik lees hier dat ze als larven in ballastwater hier zijn gekomen. Ja, dat is de manier waarop heel veel ja. soorten de oceaan oversteken. Aha. En ook zeker vanuit Japan bijvoorbeeld. Ja, dat valt ook weinig aan te doen, hè? Bedoel, je kunt, uh, een plant kun je nog weghalen of begrazen. Mm -hmm. Maar ja, wat doe je aan zo'n uh, zwaardscheiden? Dat, uh, dat is heel moeilijk. Je, ja. nou, je, kunt, uh, je kunt proberen op te eten. Hij is eetbaar. Oh, ja. Ik heb het gedaan. <laughs> ja, nou, nu zie ik ze even niet, maar wieren is ook zoiets, hè? Dat, ja, dat klopt. Die zijn er erg weinig nu. Ja. Ik uh, had eigenlijk wel Japans bessenwier weer verwacht. In de jaren tachtig hadden we daar in Engeland... en later in Nederland ook behoorlijk wat last van. Want het kan uh, meters lang worden. En het is heel taai en het kan dus bijvoorbeeld... in een schroef van een, uh, een uh, recreatieboot gaan zitten. Uh -huh. Soms zelfs uh, is het lastig voor de beroepsvaart. En uh, er zijn in Engeland ook hele opruimacties geweest... En, uh, ...oproepen in de kranten van help, uh, kom helpen om het spul op te ruimen. Er is een uh, beloning uitgeloofd, <laughs> dat soort dingen allemaal. Maar is het dan uh, toch niet een beetje terecht dat Exoten een slechte namen hebben? Uh, nou, dat vind ik eigenlijk niet uh, dat je dat op zo'n manier moet zeggen. Ik, uh, ik, ik eindig als ik een, een verhaal over Exoten houd, dan vertel ik altijd dat zijn de problemen. En zo en zo zouden we het kunnen aanpakken. Maar uh, we moeten eigenlijk ook genieten van al het moois dat we uh, meebrengen. Uh, de strandkrab... Hoe die hier op het strand ook, ook wel tegenkomt. Die wordt op het ogenblik uh, verdrongen door een tweetal Japanse soorten. Nou, zeker één daarvan is zo mooi. Daar ga je gewoon voor plezier naar zitten ja. kijken. Zit die ook in je boek? Ja, hij zit erin. Ik zal hem even voor je opzoeken. Ja. Kijk eens. Oh ja. Dat is toch ja. schitterend? Ja, ja mooi. mooi ja. De krap. Um, mooie kleuren, ja. hè? Ja. Dus hoog, Eigen, eigenlijk ben ik best wel blij met het ding dat het hier is. Daar uh, kun je gewoon van genieten. Vandaar dat jullie het ook aandurften om een veldgids exoten uit te brengen. Want ja, toen ik dat zag, dacht ik van wie wilde nou een veldgids over exoten? Zijn die zo leuk dan? Er zijn eigenlijk twee redenen waarom we deze hebben uitgebracht. De eerste is dat ik uh, sinds twintig jaar dat ik hiermee bezig ben steeds enthousiaster ben geworden daarover. En ik had al lang het gevoel dat het dat moet op papier op de een of andere manier. Mm -hmm. Een de tweede reden is dat er in Nederland werkelijk tienduizenden mensen zijn... die zich niet zozeer wetenschappelijk, maar semi-wetenschappelijk bezighouden... met de, de dieren en planten die in het veld leven. Voor die mensen is deze veldgids een inleiding... en een, een, een eerste kennismaking met heel veel verschillende soorten. Daar loop ik wel over al die uh, zwaardschelens die jij zo mooi vindt. Ja, die zijn er hier toch wel steeds meer, hè? Ja. Ja. En, en er zitten ook jonkies tussen, zie je dat? Hele kleintjes. Waar dan? Oh ja. ja, dit is een mooie, oh. ik neem er een eentje mee, een groot of een klein? Ja, doe het een kleintje maar, yes, oké. Okay. Jaloezie was dit een sugeunertango tango van de Deense componist Gade. Um, zometeen antwoord op de vraag waarom stond Harvey van Diek te snotteren van emotie in een woonwaakje in Den Bosch. Een kleine hint: dit geluid. Onvoltooid verleden tijd op de radio.